Ja, het duurt altijd even voordat ik dat allemaal inschrijf, maar dat heb ik in de afgelopen een paar honderd lezingen wel eens <laughs> een paar keer uitgelegd. Uh, lieve mensen, goedenavond, goedemiddag, goedemorgen of goedennacht, want uh, ja, het zijn ook mensen die in de nacht luisteren. Mijn naam is uh, Yvonne Hagen Ratelband aan en ook nu weer bedankt dat je ervoor gekozen hebt om uh, naar deze lezing uh, te willen luisteren.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 Deze lezing ook maar weer. Zet je voeten, beide voeten op de grond. Maak verbinding met de logos van de aarde. De liefde van moeder aarde. Helemaal in het midden, in het centrum. Verbind je daarmee. En breng dat licht naar jezelf. Verbind dat met de kaars of het licht dat je buiten je ziet en... Voel je daar één mee. Het is allemaal niet zo moeilijk. Het is gewoon een visualisatie die je jezelf geeft. Zo maak je het licht bij jouw zonnevlecht wat groter. Nog groter zelfs. En voel maar eens, voel daar maar in. Het opent dat chakra. En ja, het onderwerp van deze week zou zijn... Het beantwoorden van, eh, van een paar vragen. En graag eh, noem ik, noem ik, wil ik graag de eerste vraag eh, voorlezen. En nogmaals, eh, namen geef ik liever niet. Dat is ook altijd heel persoonlijk, vind ik zelf. Um, maar ik maak een uitzondering voor uh, iemand, uh, maar dat is dan de tweede vraag, die... Uh, die haar e-mailadres niet uh, goed heeft uh, doorgegeven aan me. En ja, dan komt het antwoord niet aan. En daarom dacht ik eigenlijk, nou laat ik dan maar eens uh, drie vragen nemen in één uh, lezing. En uh, <coughs> laat ik die maar eens uh, gaan antwoorden, beantwoorden. Dan kan zij, uh, misschien gaat er een lichtje branden. <laughs> ja, en dan uh, de eerste vraag is. Uh, hoe kan ik signalen het beste herkennen? Of begrijpen? Want, schrijft de vragenstelster, soms denk ik dat ik signalen krijg van de andere wereld. Maar gelijk daarna denk ik, waar slaat dat op? Dat is gewoon toeval. En dan nog begrijp ik meestal niet wat het zou moeten betekenen. Nou, en dat is natuurlijk voor alle vragenstelsters en vragenstellers bedankt. Voor, jullie, voor je mail, voor je e-mail en bedankt voor het vertrouwen dat je in mij stelt. In principe krijgt iedereen altijd een mailtje terug met het antwoord, behalve dan de tweede vraag. Deze, deze vraag dus, hoe je signalen het beste kunt herkennen of begrijpen. En ja, dan, dan geef ik graag nu mijn antwoord. Ja, toeval, schrijf je. Ja, toeval bestaat niet hoor. Het valt jou toe. En het heeft te maken met de vorm waarin je leeft. Dus de, de, de werkelijkheid waarin jij leeft. Het valt jou toe. Omdat jij jouw leven zo geleefd he hebt... dat al die dingen buiten jou naadloos eh, naar jou toe vallen. Je hebt een uitstraling en dan trek je dat aan wat naar jou toe gaat. Het heeft te maken met de gedachten die je hebt... Met het leven dat je leeft. He, dus wat jij uitstraalt, trek je ook weer aan. De beslissingen die je neemt, het begrijpen of niet begrijpen van de dingen die jou toevallen, gebeurtenissen dus. Maar waarin je totaal vrij bent om die te begrijpen vanuit het denken van jezelf of niet. Waarin je de keuze krijgt om de gebeurtenis te gaan verwijten, of te klagen, of te verwijten aan de handelingen van een ander. Of waarin je even wordt teruggezet, werd simpelweg omdat je wellicht negatief opstelde, of waarin je je eigen verantwoordelijkheid niet nam. Dus wat je uitstraalt, trek je aan. Dus ook hierin. Enfin, wat mij betreft reden genoeg om uiteindelijk in jouw denken erover na te denken dat toeval niet bestaat. Het bestaat niet. Het valt jou toe en het gebeurt omdat het gebeurt. Het vindt plaats, heel simpelweg, omdat het plaatsvindt. Dus je zou kunnen zeggen... Dat als jij ziet en constateert dat je signalen krijgt vanuit de andere wereld, laten we zeggen de astrale wereld, ja, die krijg je gewoon, die krijgt ieder mens. Maar niet ieder mens ziet dat, het hangt ervan af hoe je, hoe je naar die dingen kijkt. En op een gegeven moment wordt het je duidelijk dat, je, dat het toch wel toevallig is dat je zoveel signalen krijgt waar je... Waar je over na gaat denken. Maar, weet je, het mooie nieuws is. Jij mag ermee doen wat je wilt. Dat mag je allemaal zelf weten. Dat is de wet van de vrije wil. Maar je krijgt ze, omdat je ze krijgt. Dus je zou ook kunnen denken. Ik ga er iets mee doen. Maar waar komt het nou eigenlijk precies vandaan? En weet je dan ook. Uit welke andere wereld die signalen komen. Want er zijn meerdere vormen uh, die, die zeggen dat ze het licht in zich hebben. Wist je dat er werkelijkheden zijn, ik zal ze dan nou maar werkelijkheden noemen, zijn die invloed willen uitoefenen op de mens van de aarde... Die de energie geven aan de, negatief, aan de negatieve gedachten van mensen. Het licht zal daar geen energie aan geven. Maar het licht zal wel energie geven aan jouw positieve gedachten. Maar je negatieve gedachten, die krijgen ook energie, maar vanuit een hele andere orde. En die zijn er maar, maar wat blij mee, dat er mensen zijn die... Negatief denken, want zo denken ze zichzelf te kunnen vergroten. Dus, uit welke, uit welke vorm is jouw denken? Wist je dat je daar, als het negatief zou kunnen zijn, wist je dat je daar immuun voor kunt zijn, als je de liefde in jezelf zo stevig hebt bemediteerd, dat je dat helemaal bent in, in alle trilling in, in alles van jezelf. Maar dat dat uitstraalt naar nou, je hele aura. Dan kan er niets doorheen komen. Kan er kan geen kwaad doorheen komen. Het probeert wel wanhopig. En dat is dus een schild die jou beschermt. Die liefde, met een hoofdletter dus die je in de loop van je incarnaties begrepen hebt, door het ervaren en begrijpen dus hè, van de gebeurtenissen in je leven, dat je er dan op de juiste wijze mee omgegaan bent. Dan heb je die, die liefde, en dat kan steeds maar meer en meer worden, hoe meer je begrijpt over jezelf, hoe meer je begrijpt van het leven... En hoe meer mededogen je kunt opbrengen voor de ander. Maar ook waardering die je hebt voor jezelf. Het respect dat je hebt voor jezelf, want dat is niet afhankelijk van een ander. En wat zou nou die juiste wijze om met het leven om te gaan zijn? Nou, heel simpel, omdat je niet anders kunt. Op het juiste moment. En daardoor ook op het juiste moment... Op de juiste gedachte gekomen bent, zodat je de liefde kunt toevoegen aan de ziel die jij bent. Want je bent een ziel en je hebt een lichaam. Tijdelijk. Dus ja, mag ik zeggen dat je. dat je alleen moet zijn op. op uh, Waar, waarmee, je, waarmee jij je bezighoudt, met welke werelden, jij, met welke werkelijkheden jij je bezighoudt. Als je niet begrijpt wat het zou moeten betekenen, zou je de gedachten kunnen opbrengen in jezelf om te bedenken dat het niet voor jou is. Dat het een andere vorm is die wil kijken of jij een open kanaal bent waar andere vormen zich in kunnen nestelen. Andere werkelijkheden. Andere negatieve werkelijkheden in kunnen nestelen. Sommige mensen staan zo open. Je hebt geen idee. En laat ik zeggen dat het, dat, dat kwaad of die negativiteit, die energieën, dat bij mensen kunnen zien en laten we zeggen dat ze de gedachte hebben, ha, lekker, ha, fijn, daar hebben we er weer een. Daar kunnen we zo naar binnen gaan. Dat is een open kanaal voor ons, die kunnen we laten doen wat wij willen. Opdat zij denken dat ze een eigen vrije wil hebben. Maar wij zijn oppermachtig en wij kunnen haar of hem dat allemaal laten doen. Dat gebeurt maar al te veel hier op aarde. Moet je daar mensen voor waarschuwen? Of moeten ze dat zelf leren? Nou. Ja, Je zou kunnen zeggen: een gewaarschuwd mens stelt voor twee, maar ik denk toch dat de ervaring de beste leermeester is. Ja, dus zie hoe het kan werken, maar zie ook welke keuze jij in jezelf maakt. Dus met welke energieën jij omgaat wat naar jou toe komt. En dat kan, dat zou kunnen, maar het zou wel eens anders kunnen zijn dan je gedacht had. En vooral als je de illusies van dit leven niet helemaal of allemaal doorziet en verwerkt hebt, kan dat lastig zijn. Maar het kan ook zo zijn dat je dat allemaal wel verwerkt hebt. En dat je dat wel allemaal op de juiste manier hebt bemediteerd, en dat je je eigenlijk niet eens zo bewust daarvan bent, maar omdat je dat in andere eerdere levens allemaal hebt gedaan. En dat je nu zegt: Nou, daar heb ik helemaal niks mee, wat je nu allemaal zegt, want ik heb dat niet. Dat kan, maar dan is dat weer voor anderen. Het is dus vooral als je de illusies van dit leven niet allemaal, door, allemaal doorziet en verwerkt hebt, kan het lastig zijn, maar ook lastig om die vormen, die energieën, weer kwijt te raken. Als je ervan uitgaat dat het wel vormen zijn die uit het licht komen, dan voel je dat feilloos. Dan weet je het gewoon, dan voel je het. En kijk eens naar het archief van mijn lezingen, als je dat zou willen. En er staat ook een lezing op uh, over het schijnlicht. Misschien ook op een website, maar dat weet ik niet meer zeker. Zou je even moeten kijken. Maar er staat ook een lezing over schijnlicht... Je krijgt van het licht met een hoofdletter, God of energie of liefde met een hoofdletter, of hoe je het noemen wilt. Altijd, altijd op de juiste tijd. Dat wil zeggen op het moment dat jij er klaar voor bent. Dus als jij de keuze in jezelf hebt genomen voor de positiviteit, voor, voor dat alles op een andere wijze in jouw le le leven verloopt dan het negatieve of het tobberige of het wanhopige, dat wil dus zeggen, op het moment dat jij er klaar voor bent, en op het moment, dan is het goed voor jou. Dan zijn de signalen de juiste tekenen. Tekenen. En weet je, dan vraag je je nooit meer iets af. Dan voel je, dan weet je met alle cellen in je lichaam, dan weet je ook wat het moet betekenen. Want dan ben je er klaar voor. Want soms zijn die tekenen, teken, tekenen een, een stapje dat je op de volgende trede kunt zeggen. Het afsluiten van iets, laten we zeggen een, een soort, nou laten we zeggen een inwijding. krijgt nooit uit het licht signalen te horen of tekens te zien die je niet aankunt of die je niet begrijpt. Het universum is eerlijk, is volslagen redelijk en rechtvaardig en zo vol onbaatzuchtige liefde dat je no dat je, je nooit hoeft af te vragen of iets goed voor je is. Dat is dan goed. Maar het moeilijke is dat dat ook in een mens kan zitten die negatief is, maar het zich niet bewust is. En toch denkt en in die illusie zit dat hij het allemaal geweldig doet in deze wereld. Dus zie je hoe die scheidslijnen, hoe moeilijk dat ligt. Dat dat zich allemaal in je innerlijk afspeelt. Dus als het voor die mensen die dat voelen, als het een leerschool voor je moet zijn om te leren hoe andere vormen zich bij jou uh, indringen, neerleggen zou ik zeggen, doe wat je moet doen. Want ik kan je nooit zeggen hoe te doen of hoe te leven. Dat die jezelf te doen. Dat kan een ander niet voor jou doen en zeker niet voor jou invullen. Het enige wat ik kan, is mijn inzichten met jou te delen. En daar ook weer, daar bepaal jij hoe je ermee omgaat. En ja, <hulling> en ja toen kreeg ik een antwoord terug, een antwoordmail terug. En ook bedankt daarvoor. En daar schrijft ze in, dankjewel dat je zoveel tijd voor mijn vraag hebt genomen. Nou weet je, ik vind het altijd leuk. En tijd bestaat niet. Ik doe het gewoon. Ik vind het zo enig, die vragen. En ik hoop echt oprecht dat ik nooit iemand ben vergeten hoor. Maar ik vind het zo leuk. Want weet je, ik zie je vraag. Ik zet hem neer. Ik zet hem even op, uh, op, op een, uh, uh, een office document. Uh, en ik ga gewoon, huppakee, ik zet hem neer en doe mijn ogen dicht. En het antwoord komt in... In een in littere seconde, want ik kan heel snel mijn ogen dicht tikken. <laughs> heb ik ooit eens een keer geleerd. En dat ben ik gewoon ijzeren heinig vol gaan houden in mijn leven. En het, nou, dat, dat is echt heerlijk. En eh, ja, dan krijg je het antwoord vrijwel ogenblikkelijk. Um, ja, um, dan ga ik weer even verder met wat je schrijft. En dan schrijf je verder, ik wist niet, inderdaad niet, dat er verschillende werelden waren. En dan vraag je verder, is er een specifieke wereld die signalen doorgeeft door middel van nummers? Nou, dat is, dat is hartstikke leuk, want... ...ja, ik weet eigenlijk niet of ik haar dat geschreven heb, want het, ja, dat schiet dan uit mijn hoofd. Maar ik heb inderdaad ook wel nummers gehoord, dan als ik aan het mediteren hoorde ik nummers. En dan dacht ik, nou, die kan ik wel onthouden hoor. En dan schreef ik het niet op. En dan, oh, dan heb ik zo later zo'n spijt van gekregen, want nummers hebben een betekenis. Dus ik weet ook dat je bepaalde nummers, nou, ik zou bijna zeggen, toegewezen krijgt. En dat heeft dan met de staat van je, van je, van je zijn te maken. Maar er zijn heel veel signalen die, uh, die, die mensen nu krijgen. Maar ik ga weer even verder hè, met, met, met, uh, met de, de brief. Dus wat schreef ze? Is er een, speciale, een specifieke wereld die signalen geeft door middel van nummers? Want de signalen die ik zie zijn namelijk dubbele nummers. Elke keer als ik op de klok kijk, zie ik dubbele nummers. 11 uur 11, 17 uur 17. 19 uur 19, et cetera. Of op kentekenborden, bijvoorbeeld. Ik weet alleen niet wat het zeggen wil. De eerste keer dat ik de dubbele nummers zag, was 23 uur 23. Een aantal weken voordat mijn tante stierf, schrijft ze, bijna elke avond zag en niet met opzet. En zij is dus avonds rond die tijd gestorven. Vandaar dat ik dacht, toeval of niet? En als het geen toeval is, wat willen ze me dan nu vertellen met al die nummers? Want het zijn er nu vele verschillende. Ik begrijp dankzij je reactie een beetje meer, niet helemaal, maar ik zal daar waarschijnlijk zelf wel achter komen wanneer ik er klaar voor ben, zoals je zegt. Nou, dat vind ik hartstikke lief. En bedankt voor je mail. En dan heb ik uh, eventjes uh, wat, wat geschreven. Want ik schrijf altijd onder mijn mails. Liefs en namaste. En uh, ja, ze wist het, het woord namaste niet. En dat betekent. Ik groet het licht in jou. Wetende dat jij je daar bewust van bent. En misschien kan het geen kwaad om dat nu ook nog eens een keer te herhalen. En ja. Dat is dan wel wat anders, hè? die cijfers. Toch is het goed dat je nu ook meer weet over die andere werelden. Maar laat ik gewoon maar zeggen, negeer dat maar hoor. Negeer dat maar gewoon verder, want je kunt er niks mee. En als het is, komt het kwaad op je af, dan is toch altijd in jouw gedachten speelt zich dat af. En dat kun jij omkapselen met jouw liefde en dan is het er niet meer. En wat dat betreft wil ik even een kleinigheidje vertellen van de, mijn driejarige kleindochter die het heerlijk vindt als ik haar sprookjes voorlees. En nou, liefst niet enge, want dat vindt ze niet leuk. Nou, dus uh, heb ik haar eerst uitgelegd, gistermorgen was dat, als ik nou wel enge doe en uh, nou, als ik jou nou uitleg hoe je met dat enge om kunt gaan, mag ik ze dan wel voorlezen? Ja, dat vond ze wel goed. Dus ik zei haar. Iedere keer als het heel eng wordt, en ze keek me daarbij heel zorgelijk aan, als het heel eng wordt, dan denk je, ik voel de liefde in mezelf. Want het is jouw angst, het is jou, jouw denken, hè? Ja, dat begreep ze. Dus jij kunt ook de liefde in jouzelf aan dat denken geven. Ze keek me aan. Ja, dat begreep ze. Ik zeg, waar voel je dat? Nou, ze, <laughs> ze wees op de naveltje naast. Dat vind ik zo lief. Vind ik zo schattig. Zo'n klein hummeltje. Dus ik zeg, iedere keer als het heel eng wordt, en ik kan eng voorlezen hoor, ook voor driejarigen, want ik vind het ontzettend leuk. En eh, vooral de sprookjes natuurlijk. Dan, eh, dan kun je dat doen. Dan ga je gewoon naar dat plekje, en dan, dan ga je in die liefde zitten. Nou, dus eh, oma ging voorlezen. En eh, jawel hoor. En dan zei ik, is het eng? Nee, zei ze. Ik zeg, deed je dat met die liefde? Ja, zei ze. Nou, dat hebben we dus de hele tijd gedaan. En het ene enge verhaal, na het andere moest voorgelezen worden. Ik tolde bijna in slaap. Ik had een droge stem. Maar goed, eh, droge keel. Maar goed, het was ontzettend rewarding. Want <laughs> ze vond het enig. En ze begreep het. Ik zeg, nou, zo werkt het dus. Je hoeft nooit meer bang te zijn. Je kunt dat gewoon in jouw licht leggen. Nou. En hoeveel mensen horen dit niet en kunnen dit maar niet. En een drie jaar klein hummeltje, huppakee, in één ochtendje. Leuk, hè? Kun jij dus ook, hè? Alle mensen kunnen dat. Maar goed, ik ga even verder met mijn mail aan, aan haar. Ja, die cijfers. Prachtig, hè? Die cijfers. Ja, die cijfers die jij krijgt, die jij eh, tot je krijgt, die jij ziet die jou toevallen, ja, dat komt inderdaad van, een, van, die vallen jou toe, je zou kunnen zeggen, uit die wereld van het licht, dus ja. En wat betekent dat? Nou, dat is natuurlijk heerlijk voor jou om te horen, want het betekent dat je in evenwicht bent, en dat je dat niet mag ontvangen, maar dat je dat ontvangt. Want ik zeg wel eens mag, want ja, dan, dan lijkt het net alsof, je, alsof de ene wel en de ander niet. Maar in deze vorm bedoel ik dan mag, want je hebt er levens en levens over gedaan om dat te bereiken bij jezelf. Dus niet mogen van dat het toeval is dat het nou jou toekomt, maar dat je het nu verdient. Want toeval bestaat niet. Dubbele nummers inderdaad, zoals 1111, ja die zie ik ook met grote regelmaat. regelmaat. En ik kan me nog ook herinneren dat ik dacht, van, nou dat is toch, dat is toch wat. Zie iedere keer als ik toevallig op de klok kijk, dan is het 11 uur 11. Of dat ik naar de keuken loop voor een kopje koffie. Nou, weer 11 uur 11. Of dat ik zie 41 uur 14. Ah, nee, 14 uur 41. <laughs> laat ik het niet te dol maken. En dat soort dingen, hè? Of, of 31 13, dat je dat ergens ziet, of 13 uur 31, of 1221. Of, of, uh, dus, dus die nummers... Dan zou je dus kunnen zeggen, maar hoe komt het dan met die tijd? Tijd bestaat toch eigenlijk niet? Dat hebben wij mensen toch gemaakt? Nou, toch is er tijd. Het geeft ons iets aan. En voor alles is uh, er een juiste tijd. Maar dit valt je toe. En je mag je daar werkelijk, werkelijk gelukkig mee prijzen. Dat je erop gaat letten is ook niet voor niets, maar dat het een betekenis heeft, ja. Dus dat je in evenwicht bent. Zou je dan niet in evenwicht zijn als je het uh, niet op die wijze ziet? Nou, dan zou je over na kunnen denken. En dan zou je na kunnen denken waarom je dan op dat moment niet in evenwicht bent. Wat is er waardoor je weer, weer jezelf helemaal goed voelt? Nou, dat, dat kan, dat kun je dus doen. Je bent wie je denkt. En met het denken en doen in vele levens, en zeer zeker ook in dit leven, heb je zelf bereikt op weg te zijn naar dat licht. En je hebt dan ook een prachtig bericht ontvangen om het overgaan, de dood, om het overgaan van je tante te voelen. Misschien hadden jullie in dit leven of in, het, in vorige levens een, een innige betekenis. Maar eigenlijk, dat gordijn is niet voor niets gesloten, doet die kennis ertoe? Dat maakt het niet uit. Het is zoals het is. Zeker is wat jij ontvangen hebt, wanneer zij zou overgaan. En dat is zo'n liefde van haar, van het universum, van alles met een hoofdletter, dus een liefde met een hoofdletter, voor jou, naar jou toe. Maar heel veel mensen zien dat helaas niet, want het gebeurt bij heel veel mensen. En, want hun begrip van doodgaan, overgaan, is met zoveel angst vervuld. Maar het is niet anders dan het afleggen van het lichaam en overstappen weer in waar, waar die mens oorspronkelijk van, van, vandaan gekomen was. En een stapje verder in, in de evolutie gedaan is. Het is dus anders. Het is een, dus, een doodgaan begrip, is het dus niet, hè? dus dat het met angst vervuld kan worden. Het is dus anders. Het is een liefdevol beëindigen van het huidige leven. En de ziel gaat verder in haar evolutie. Ja, we zouden daar gewoon dankbaar voor dienen te zijn. Blij en dankbaar voor de ziel die overgaat. Want het aardse leven is niet altijd even plezierig voor Heel veel mensen. Want ze waren soms vergeten dat ze met een opdracht op aarde gekomen waren. En jij bent zo belangrijk geweest voor je tante, dat jij deze tekenen meekreeg. En misschien was dat voor jou belangrijker, dat het in een voorschouw, dus van tevoren te zien, wat het zou kunnen dat jij daar misschien van in de war van, zijn, van zou zijn geraakt. De tekenen komen altijd in die onbaatzuchtige liefde. En je kunt erover nadenken om het ook als liefde te zien. De liefde die jou toevalt, in dit geval die jouw tante jou geeft. En waarom? Nou, simpel hoor, omdat jij bent zoals jij bent. Een belangrijkste, jij bent dus in evenwicht. Dat is wanneer je de cijfers op die wijze ziet. Nou, ja, en dan had ik dus nog, nog een vraag. Dat is die tweede vraag. En ja, dat is van iemand, die, uh, die heb ik al vaker gehad. Maar uh, het e-mailadres klopt niet. En dan zeg ik toch even de naam, alleen de voornaam. Guusje. Je e-mailadres klopt niet. Het is hotmail.com en niet .nl. En dan heb ik geprobeerd, maar ik weet niet of het aankomt. Ja, en ik had... Uh, schrijft ze... Uh, ik had je al een keer eerder een vraag gesteld, maar stel hem nu nog een keer via deze weg. Dus ik, ik lees nu de mail voor van Eze Guusje. Ik vroeg me af, je hebt het over het licht, maar, kan ik zel, maar ik kan zelf niet visualiseren. Maar ik denk het dan. Maar kan je dan ook zeggen dat het licht een ander woord is voor vertrouwen... Het is zo moeilijk om dat soms over te laten. Ja, en dat moet ik even tussendoor zeggen. Net als een, een, een chakra meditatie aan het begin van mijn lezingen. Er zijn mensen die zeggen, ja ik voel dat helemaal niet hoor, als ik daar licht naartoe breng naar dat derde chakra. Voel ik niets van, werkt het dan ook? Ja, het werkt dan ook. Want jij hebt die visualisatie gemaakt, jij hebt die gedachten gebracht. Dan werkt het ook. En dan mag je het misschien wel niet voelen, nou, niet mogen, maar dan, dan voel je het misschien wel niet. Maar het werkt wel degelijk hoor. Dus ik ga nu weer even verder met haar mail. Het is zo moeilijk om dat soms over te laten. Ik had nog een vroegere lezing geluisterd over je genezing van je hand. Kan dat bij andere kwalen ook? Zoals Reuma. En dan schrijft ze nog bedankt voor het geduld en liefde van je lezingen. Nou, dat vind ik leuk hoor. En dat noem ik dan ook nog maar even ten overvloede. Want ik vind het toch leuk. Nou, en bedankt voor je e-mail hè. En bedankt voor je vertrouwen in mij ook weer. Ja, wij mensen hebben ook het visualiseren ontvangen. We kunnen het gebruiken en we mogen het gebruiken. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Want als je in een denken gevangen zit en je probeert het, je probeert er wanhopig, dan zal het niet lukken. Want je denkt, ik moet dat zien. Nou, dan werkt het niet. Dat gaat niet. Want dan gaat alle energie in dat moeten en in dat willen zitten. Dan zie je niks. Maar ik ga je wat uitleggen. Laat het maar een beetje los. En kijk maar naar dat gekke voorbeeld wat ik je nu ga geven. Nou, je zit nu misschien in een kamer. Je zit misschien nu met je rug tegen de deur. Je weet, dat die rug, eh, je weet dat die deur achter je zit. En je visualiseert je dat je met je rug tegen de deur zit. Dat is toch een zeker weten. Dat je hier zit met die rug naar die deur toegericht. Probeer het maar eens. Of je zit met je rug naar het raam toe. Je hoeft helemaal niet om te kijken. Want je weet dat dat raam daar is. Of je weet dat dat gordijn daar hangt. Het is het je kunnen voorstellen. <lacht> Wij mensen kunnen dat allemaal. We deden dat al toen heel klein waren. En je kunt het nog horen hoor van kleine kindjes. Die zeggen dan, en toen was ik de indiaan. En toen was jij. Nou, dan komt er een heel verhaal. Zo, hetzelfde. Dat is alles. En in die ontspanning, als je nog een stapje verder gaat in die ontspanning, kun je heel veel zien. En dan kun je dat sturen, wat je wilt zien. Dan zijn het geen toevalligheden die je ziet. Het licht, een ander woord voor vertrouwen. Ja, ook wel. Want je kunt het ook andersom zeggen. Het vertrouwen in het licht. Want dan spreek je het uit vanuit jouzelf. Het licht is dat heeft geen andere woorden nodig. Maar in jouzelf zit het vertrouwen in het licht. Dat is een gedachte die bij jou op kan komen. Dus in het licht de godheid het onnoembare, het onbenoembare. Nou, noem het zoals jij het noemen wilt. Het leven, met een hoofdletter. Ja, daar vertrouwen in te hebben. Vertrouwen dat het leven zich ontvouwt zoals jij dat wenst. Want jij bent... Dat licht, jij bent dat vertrouwen. En omdat jij verantwoordelijk bent voor jouw gedachten. En uit jouw gedachten jouw toekomst komt. Ja, het is heel simpel. Je trekt die gedachten uit elkaar in jezelf. En je laat niet toe. Dat er gedachten van buitenaf in jouzelf mee gaan denken. Want het is een emotie die er niet toe doet. Het gaat om jouw denken. Hoe jij dat in jezelf kunt doen. En vanuit zul ik denken kun je, kun je nog weer verder ontleden. En nog weer meer ontleden. Nog meer, meer. En steeds kom je achter grotere waarheden. Dan kom je erachter bijvoorbeeld dat als je een boek voor misschien wel een derde keer leest, misschien een esoterisch boek, dat je denkt, hé, dat heb ik nog nooit eerder gezien dat dit geschreven werd. Nu begrijp ik wat ermee bedoeld werd, maar ik begreep het toen toch ook. Maar op een ander niveau. Het gaat om het niveau dus van, van jouw eh, gedachten, van jouw bewustzijn. Waar zit jouw bewustzijn? Het is nooit meer, minder en hoger of lager. Maar het is gewoon op die treden van jou. Ja, en dan vraag je iets over genezen. Ja, genezen via je hand. Ja, voor mij kan ieder mens dat hoor. Alle mensen kunnen dat. En het hoeft niet geheimzinnig gehouden te worden. Het hoeft niet geheimzinnig over worden gedaan dat alleen maar die het kan of die. Dat kan in principe ieder mens. Alle mensen zijn daartoe in staat. Want we hebben allemaal dezelfde energie. Diezelfde, diezelfde lichtkracht. Diezelfde kerncentrale in onszelf. En de uiteinden van ons lichaam hebben de meeste energie. Puntje van je neus. <laughs> je vingers, je tenen. Nou, nog meer, zou ik zeggen. En we hebben het toch allemaal wel meegemaakt. En als je zelf nog geen kinderen hebt, nou, dan weet je toch nog hoe jouw moeder of je vader of een familielid, als je gevallen was, even de hand erop legde en hup, het was zo over. Daarmee kun je het vergelijken. En om meer energie te krijgen, net als een, uh, nou iets van ding. Net als een, euh, nou zo'n ik of overlaan die kan er gewoon niet op komen. Een dynamo, net als een dynamo, kun je beide handen tegen elkaar wrijven. En dan worden ze warm en zo kun je nog meer met die energie doen. En die energie zal sterker en sterker zijn en zal altijd zijn werk doen. En ja, dat kan ook bij Reuma. Maar ja, dat hoefde ik destijds niet aan mijn vriendin te vertellen hoor, die zwaar Reuma had. Daar geloofde ze niet in. Dus ja, ik ging heel vaak met haar naar, naar een instituut, naar een ziekenhuis in Amsterdam. Jan van Renen heet het geluk, geloof ik. En daar kreeg ze zware medicijnen en die hielpen en niet die in waar ik het over had. En zo lieten we dat maar. Maar later werd ze heel ernstig ziek en toen werd de nadruk op iets anders gelegd. Er was haar dreuma reuma over. Heel apart. Maar dat was niet omdat ze medicijnen eh, innam, maar dat was omdat ze totaal geen medicijnen meer innam. En dan wil ik niet zeggen dat ik tegen of voor medicijnen ben, dat moet ieder mens voor zich weten. Medicijnen kunnen ook heel heilzaam zijn. Maar het is gewoon een, een, een gedachte. Dus ja, ook bij Reuma. Reuma is helaas alweer zo ver ingedaald in de belevingswereld van die mens dat er niets aan gedaan kan worden en dat je dit of dat, je dat, maar ja, het kan wel. Doe maar eens heel simpel je, uh, je, je vingers, neem je, neem je rechterhand en neem je duim. Ga daar eens op een in- en uitademing mee aan de slag. Ik weet eigenlijk niet eens of ik dat aan haar geschreven heb, ik ben het eigenlijk een beetje kwijt. En doe dat met de rest van je vingers. Iedere vinger om de buurt nemen. Het heeft een Japanse naam. Nou, ik weet dat ik dat, dat, die link ergens opgeschreven heb. Dus eh, ik zal dat straks ook in het, eh, op de website van de Indigo Soul Station even plaatsen. Maar dat kun je dus ook doen bij reuma. Dan geef je jezelf zoveel energie en zoveel liefde. Dus ja, je kunt het wel. Maar vooral voor reuma-patiënten die dus een vrij starre en veel vasthouden bij zichzelf... Het is een totale omwenteling, of in ieder geval het begin van een omwenteling, van gedachten is ja, toch behoorlijk op zijn plaats. En daar zou je eigenlijk mee moeten beginnen, om de dingen los te kunnen laten van oude gebeurtenissen. Veranderd loslaten, want reuma is vasthouden van allerlei processen in het denken. Ja, en dat doet die mens zelf. Hij is daar zelf, nou schuldig wil ik niet zeggen, maar hij... Hij bepaalt dat zelf. Daar gaan ze zijn eigen gedachten over. Er is niemand schuldig aan. Dus ja, het verwerken van de eigen gebeurtenissen in het leven. In dit leven. En ook uit vorige levens. Maar stel dat je daar helemaal niet in gelooft. En vooral reuma-patiënten, die hebben daar toch een, sommigen in ieder geval, toch een eigen gedachten over, dan zou je kunnen zeggen nou, wat er in dit leven allemaal is gepasseerd, zelfs het laatste uur, dat werkt ook al dat kun je loslaten het loslaten van, van het ervaren van de gebeurtenissen en het accepteren daarvan ja, en dan, dan heeft de natuur voor ons mensen zoveel eh, eh, zoveel laten groeien, eh, gember Rauw, rauwe gember of gekonfijten gember, ik denk niet dat dat uh, zoveel uitmaakt. Nou, rauwe gember kun je dan met een scherp mesje van die uh, flitterdunne plakjes uh, snijden, die je dus bij uh, Japanse eten krijgt. Dan heb je, nou, gember is gember, dus uh, die je dan in de breedte doet, hè? niet in de lengte, maar zo uh, lekker, lekker plakje. Heerlijk gewoon. Of uh, gekonfijten gember, allebei lekker, maar het helpt je. Om de gebeurtenissen waar je moeilijk mee om kan gaan, om die los te laten. En wat ook heel goed werkt, is nou, koffie drinken. Hè? Niet hele sloten, maar s'morgens niet te veel, niet te weinig. Gewoon een paar koppen. Of één, wat je zelf wilt. Maar dus een normale hoeveelheid. Een hoeveel, hoeveelheid maar <laughs> wel zonder enige toevoeging. Geen zoetje, geen suiker, geen melk. Nee, absoluut niet. Want wanneer er iets aan toegevoegd is, dan is de koffie niet meer koffie, dan is het een ander mengsel geworden. En ik weet niet of dat wel goed voor je lichaam is. Maar koffie in zijn pure, pure eenvoud, in zijn natuurlijke eenvoud. Koffie werkt op de nieren. En de nieren zorgen dat, je, ja, dat, het, dat het lichaam. Dingen loslaat. Je plas, je ontlasting, maar ook je gedachten. Op die wijze helpen de nieren mee om los te laten wat er losgelaten moet of dient te worden. Niet alleen maar lichamelijk, maar ook geestelijk. Ja, en dan schrijf je dat het, eh, dat het zo moeilijk is om het soms over te laten. Nou, Laat ik je dan zeggen, dat is een affirmatie die je jezelf toch zomaar aandoet. Want als jij het zegt, is het zo? Je kunt het ook anders zeggen. Dan is het maar zo dat het moeilijk is, maar ik ga eraan werken. Dan is het maar zo. Want ook dit gaat weer voorbij. En in het accepteren ligt de verandering... Van je denken. Dan kom je op een andere, ander gebied terecht. Je denkt dat alles nog weer hetzelfde blijft, maar dat is niet zo. Je verandering in denken maakt ook dat je leven anders wordt. Het is dan, maar zo is een ontspanning in je denken en het loslaten dat het je niet lukt dan is het maar zo maar mijn vertrouwen in het licht in de energie in God die in mij huist die, die zich helemaal in mij uitwerkt dat stukje God die energie is groter dan mijn angst dat het moeilijk is om te vertrouwen. Jij bepaalt wat je denkt. Het ene of het andere. Ja, dan schreef ik iets over uh, een Japanse methode om die vingers zo om de beurt vast te houden, iedere vinger een paar ademhalingen. En dat grappig is, de, de, de, die vorm, maar ik wist helemaal niet hoe dat heette, was me al jaren bekend. Want, en dat niet alleen met die vingers, maar ook over je chakras, deed ik dat ook in een vliegtuig. En daardoor, daardoor had ik gewoon nooit last van jetlag. Heel apart. Ja, dat was dan het, het antwoord aan, aan de tweede vragensteller. En ik vrees dat de derde vragenstelsel, ja, dat het halverwege gestopt wordt. Want ja, dan, dan houdt de computer ermee op. Dan heb ik nog tien minuten en dat is eigenlijk te kort. Zal ik dan nu toch maar ophouden? Het lijkt me eigenlijk wel beter. Ja, laat ik dat maar doen, want dan spreek ik hem wel in alweer voor die week daarop. Voor dus volgende week. Ik hoop dat dat, de vraagstelsel heeft al antwoord gekregen hoor, dus ik denk dat dat niet zo heel erg is, denk ik. Nou, ja, laat ik dat maar doen. Dan zou ik nu willen zeggen, we hebben dan nog tien minuten en dat is werkelijk te weinig, dat vind ik, dat, dat doet ook geen recht aan de vraag. Dat moest ik ook maar niet doen. Dan, eh, ja, dan wil ik toch, toch aan jullie mijn dankbaarheid uiten en tonen door te zeggen. Eh, bedankt voor het luisteren. En dat ik je heel graag weer volgende week. Eh, weer bij me wil hebben wil ik eigenlijk zeggen. Maar nou, dat mag je allemaal zelf weten. Maar dat je, ja, dat je volgende week ook op... Eh, deze lezing afstemt en al die lezingen, al mijn lezingen dat zijn er nu, nou, 215 eigenlijk meer, zoals ik dan altijd zeg maar die zijn allemaal te horen op het archief, en dan kun je komen door te klikken op mijn website, website yhra.nl en op, dan kom je op die zijn d, d i z l nnl en die eh, laat je dan doorschakelen naar een naar een heel groot archief. Um, nogmaals bedankt voor het lezen. Heel graag wens ik je een hele goede week. En um, heel graag tot volgende week. Dag!